Hey Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica. Waar dat? Ja, daar. Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica? Uh, ik heb je gekocht bij de H&M. Gekocht bij de H&M of wat? Voilà. Gast, easy. Nee! in Nee! No! What is it?